Een nieuwe aflevering van het hoorspel de Wilkinsons: een hondenleven. <tieden> Ben je nou klaar of niet? He? He? Prachtig. Als het je schikt, dan zouden we door kunnen gaan. Ja, dit uh, beest heeft niets, maar ook niets met het programma te maken, dames en heren. Hij is hier vanavond, dat wel, maar uh, met leidelijke toestemming. Ja, ja, ja, ja laat u maar. God, zo, begrijp dat ik wat ik zeg. Hè. Zo, waarom ben je niet met het vrouwtje mee naar huis gegaan? Bang dat je iets zal ontgaan, hè? ja. Altijd het middelpunt willen zijn. En zou je misschien zo goed willen wezen hem van, van de tafel af te gaan? Hm? Ik kan zelfs de microfoon niet zien. Dat staan erin spreken. Uh, ja, nou, nah, dat is beter. Gaat dan op die stoel zitten. Eh, ja. Zoals ik dus al zei, dit dirage heeft niets, maar... Met... Nou nee, laat ik liever bij het begin beginnen. U weet zelf wel hoe het gaat met die dingen, nietwaar? Meestal is het een van de kinderen die er stoort toe geeft met een vraag. Recht op de man af. Papie, ja? waarom hebben wij eigenlijk geen hond? He? Een hond? <laughs> Ik weet het niet. Een hond? <laughs> We hebben hier in huis al meer dan genoeg te doen, vind je niet? He? Mama, een goudvis. Jij, Sheila, en dan nog een hond. Nou, nou. Wie heeft je eigenlijk op dat idee gebracht? Wie het ook geweest mag zijn, vraag me of je het zo vlug mogelijk wil vergeten. Ik zou het best leuk vinden om de hond te hebben, pap. Oh. Oh, dit was Jimmy met Master. Wie is dat wel? Dat is dat lieve jongetje dat Roddy het idee voor een hond aan de hand deed. Nou oh ja, zo doen ze, ja. Mm. Oh, hij heeft een hondje. En, en Pieter Wiley heeft er ook een. Ja, schat, maar wij heten geen McMaster en wij heten geen Wiley. Geef zout eens aan Roddy. Mm. Mama is er zwaar op tegen. Mama is er heel zwaar op tegen. Er komt geen hond in huis. Roddy is er al een paar dagen over bezig, maar ik heb jou dat vreselijke voorstel willen besparen. Oh, wat zal ik je zeggen, Jean? Ik, ik kan het niet bepaald vreselijk vinden. Nee, een hond. <laughs> Ik heb er nog nooit over nagedacht. Henry Anderson heeft er ook in. Ja. Dat, dat is een fox terrier, hè? En die, die, die vecht met iedereen. Andere honden en katten en, en paarden ook al. En, en, en de vuilnisman heeft die gebeten. Ja, ik geloof dat die zaak de volgende week voorkomt. Ja, maar we hoeven toch geen grote hond te nemen, mijn man? Toen ik nog een kleine jongen was, hè, toen eh, hadden wij thuis ook een hond. Dat was zo'n klein, zo'n klein grappig ding. En het heette, kom nou, oh ja, Nelly. Nelly hmm. heette het, ja, ja, was een... Eh, een Airdale Terrier. En schrander. En afgericht. Beest kon van alles. Krant uit de bus halen. Op de achterpoot staan. Een koekje op de neus in evenwicht houden. Alles en alles deed die honden. Ja, schat. Je moeder heeft me wel eens wat over die Nelly verteld. Ja. Zo was dit beest bij jullie thuis. Of we kwamen jongen. Zes, geloof ik. Nee, schatje. Het waren er zes. Nee, het waren er zes. Nou, goed, ja, ja. Het was een kruising tussen een Airdale en een Bouvier. En je vader heeft er een half jaar over gedaan om ze te verkopen en een tehuis voor ze te vinden. Want weggeven kon hij ze niet. En, en wat? Pap, was die Nelly ook een vechtersbaak? En beet hij de mens in de broek? <laughs> nou, dat weet ik niet meer hoor, nee. <laughs> maar weet je van, van welk soort hond ik nou het meeste hou? Zou je niet raaien. een afgaan. En wat? Afgaan. Je kent toch wel dat soort, hè? Lang golvend haar dat uitwaait in de wind. Ja, in alle damesbladen kun je foto's vinden van lady 66 met haar beide windhonden. De rand van een zonnehoed vastgordende. Ja, afgaan met dan zonnehoed, pap? Pap praat wartaal, hartje. Zo, en dan laten we nou over wat anders beginnen. Op nee. een, uh, een sau, sau. ja. Dat zou nou een echte hond voor jou zijn, zie. Groot, stevig, een edel dier. Tof ah. Chinees, ja, ja. Sommige mensen zeggen hè, dat die honden de, de, de raadselachtige glans van de oosterling in de ogen hebben. Oh, net als Otello, hè, pap? Wat zeg je nou nou? Komt je daar man? Heb ik wat heb u, Oh, die dan heeft in de boeken dan? zitten grabbelen, boek? natuurlijk. De boekenkast ja. op slot doen. Ik zeg, pap, uh, wat voor soort heb je nou nog meer? Wat ja, Othello zit nog steeds in een hoofdkind. Wat zeg je nou? Oh, soort. Ja. Nou, ik zei je vertellen. Kijk, uh, van welke hond ik nou eigenlijk het meeste hou... en wie ik nou het meeste als ze willen hebben. Ja. Een Sint Bernard. Oh ja, ja, die, die, ja, die loopt altijd in de sneeuw, hè? En, en dan redt die mensen. Ja, met een tonnetje branderwijn op zijn ja. nek. Nou ja, daar is er toch, toch niks bijzonders mee. Dat is gewoon voor huishoudelijk gebruik. De gasten bedienen zichzelf. Het is een, uh, een hond met volledige vergunning. Ja, zeer gevoelige beesten. Hm. Ja. De enige hond die wij ooit thuis gehad hebben was Bobby. Dat is een keeshondje. Eh. Maar dan hadden ook ons hele gezin de handen vol aan. Geen honden. Kan ze niet zien. <tie> je begint al te blaffen als drie huizen verderop iemand met de wekker opdraait. Ja, tu Nee, lieverdje, nee. Dat was, jou, dat was nou je hele fout. Jij had een verkeerde hond. Ach, ja, ach, nee. Voordat je er toe overgaat, nu maar een hond te kopen, dan moet je er toch wel iets van afweten. Neem me niet kwalijk. Dat is nou de hele ellende met de tegenwoordige hondenbezitters. Ze kopen allemaal stuk voor stuk de verkeerde. Nou, dan moeten ze dan jarenlang bezuren. Weet jij alles van honden af, Bob? Nou. Alles weten, alles weten, ja. nou, ik weet er wel iets van, natuurlijk, ja, ja, ja. ja. Kijk, dat zit eigenlijk zo, hè. Vader heeft een hondenoog. Ja, een wat? Ik, van honden, uh, honden, ik bedoel, ik heb een, een oog. Vader heeft een oog voor honden. Oh. Hondenoog, ja. Kijk eens, sommige mensen zien direct wat voor vlees in de kuip hebben. Dat zien ze direct. Het zal een uh, soort gaven zijn of zoiets. En uh, wat voor soort honden nemen wij dan? Ja, ja en dan nou heeft het lang genoeg uh, gebeurd. Silla, luister naar mama. Wij nemen geen hond. Het is erg jammer, maar het gaat niet. Liefertje, mama weet wel, het is een teleurstelling voor je. Maar luister nou eens, Abby. Het duurt lang voordat een hondje zindelijk is, begrijp je? En, uh, en, en voordat hij is afgericht en zo. En mamie heeft heus geen tijd om hondjes achterna te lopen. En het heeft ook helemaal geen zin om een hond mee te brengen, als hij toch maar verwaarloosd moet worden. Oh ja, maar mamie, mami, dan kunnen wij dat toch wel voor zorgen? Oh ja, nou, daar komt toch niks van terecht. Waarom nee, dan nou niet? We zijn toch dus zeker geen kleine kinderen Het meer. spijt me geen hond. Misschien later, nou niet. Ach, weet je... Ja. Een... ja, we hebben al genoeg weetjes gehoord. Geen hond. De uitzender van de vrije zaterdag, hij leven hoog. En het is zo'n prachtige dag. Gaan we, gaan we picknicken vandaag? Ja. Nee, nee, nee, vandaag niet, jongens. Maar ik denk er wel we ja. ergens gaan thee drinken. Wat, ja. dan gaan we naar de zee? Nee, Roddy, ook niet. We gaan heerlijk wandelen buiten de stad. Waar gaan we eigenlijk heen? Hé, He? wat? Oh, nee, hey, nou, ik weet werkelijk niet, zeg nee, ergens heen. Uh, naar de noordkant. Wat denk je van het Lomondmeer? Of um, de Trassaks? In Van Kordekan, wat mij betreft. Waarheen? In Van Kordekan. Nou, een beetje mijn miljoen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wel nou, wellicht dat, Roderick. In Van Kordekan. Herinner je je naar nou die kaart niet meer? Kijk, bij de links hmm. Linksaf en dan steeds rechtdoor over de Bellonsweg in Van Kortekan. Nee, van dat plaatsje heb ik werkelijk nog nooit gehoord. Ze dus, weet je wel zeker dat het een gezellig plaatsje is? Ja, zeker, ja. Oh, kunnen we daar een thee drinken? Nou, dat lijkt me wel, ja. Is het een, een, een dorpje of zo? Dat is te zeggen, Jean. Het is meer een, een, een, een paar huisjes, weet je wel. Oh, dat klinkt allemaal wel een beetje vaag. Roderick, ja? weet jij zeker dat je die plaats kent? Uh, ben jij er al eens geweest? Kijk, geweest uh, ben ik er niet, nee. Maar, maar ik, ik, ik, ik, voel, ik voel dat het er heerlijk moet zijn. Is er ook ja. water daar, pap? En kunnen we daar dan spelen net als in de zee? Nee ik, nee, ik geloof niet dat er water is, Sula. Is dat het ochtendblad? He, uh, ja. Geen schat. Oh, ja, maar er staat echt vandaag niks bijzonders in, houtier. Oh, het is ook niet zozeer het nieuws waar ik naar zoek. Dan? Uh, advertentiepagina, daar is je ook weer. Oh. Herinner jij je, Roderick? De laatste keer dat we een autotochtje maakten naar een vreemde plaats met een gekke naam... ...hadden we bijna een woonwagen gekocht. Oh, het was een mooie woonwagen, man. Ja, liefje, het was een hele mooie. Van een zigeunerfamilie. En ze probeerden gelijke dingen aan ons te verkopen. Het paard was bij de prijs inbegrepen. Is dat ding nou wat ik zoek? Oh ja, daar heb ik het al. Wacht, wacht eens eventjes wacht. Haha, zie je wel. Net wat ik dacht. Jij hebt een bepaalde advertentie met een rood kruisje aangetekend. Jammer. verkorken kennels. Toe koop, Boxers, terriers, jonge poedels enzovoort. Uw bezoek, brief of telefoontje wordt op hoge prijs gesteld. Ja, nou ja, ja. maar we kunnen toch wel eens gaan kijken? Jongen! Ik had het kunnen weten. Echt, jongen. Laten we in elk geval eens gaan kijken, Jean. We zijn toch nergens aan getrouwd. Maar, man? Komt er echt een hondje? Oh, lieve schat, wat heeft het voor zin zinnig tegenin te gaan. Ik word er nog ziek van. Dat is nou de goede geest. Wat goede geest? Dat ik je ziek van hoor? Nee, dat niet, maar wacht nou eens af tot je die kleine schatjes hebt gezien, Jean. Oh, kleine tere Engelachtige poedeltjes. Spamieltjes met die treurig weet je wel? Alleen maar even kijken, dat kan toch helemaal geen kwaad. Goed, goed, goed, goed. Roderick, ah. als wij geen hond meenemen, leg jij het dan de kinderen uit? Eh? Trouwens, oh, schat, heb jij er enig idee van wat ze kosten? Nou, heel toevallig heb ik eens geïnformeerd bij Harry Anderson. Ik weet niet of je hem kent hoor, maar goed. Die snuiter ja. die weet alles van honden af. Nou, die zegt dat je al een, een heel aardig hondje hebt voor... ...een groen of twintig. Nou, mm, in elk geval klinkt dat redelijk genoeg. infra -colican. Nou, dat is dus goed. Dan vraag ik me alleen of er die kennels zijn. Tja. Oh, eh, pap. Pa. Ja. Hier is een soort wegwijzer. Staat erop, uh, staat erop. Inverbakken in, kennels rechtsaf. Alsjeblieft. Oh. Ah, oh, dan moet dat het zijn, hè? Dat uh, grote geval daar tussen die bomen. Kom mee, jongens. Ja. Op ten strijde. Ja, <laughs> ja, even. Die zijn, ah, we zijn er direct, we zijn er direct. Ja, hoor, Soet. Ah, het is wel heerlijk weer, hè? Het is heerlijk weer. Zeg de zaakjes, dat doet me we wel denken aan een landhuis. Nou, het is het enige huis. Het zal het dus wel zijn. Ja. Ja, zeg, die luister, we denken erom. verder dan 30 gulden gaan we niet. He. Tuurlijk. Nee, ze zullen we het gauw genoeg door hebben dat we zaken willen doen. Dus. <laughs> nou, we zijn er zo. Ligt wel mooi, hè? Ja, Het zal wel warm als je loopt. Het is warm. Ik, ik, ik hoor ze al komen, hoor. Ja, ja. gelijk. Ja, <laughs> ja die heeft goede ooren. Nou, ja, een beetje groot, maar hij is erg goed. Zo. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Goedemiddag, goedemiddag. Middag. dat je... Wij lazen uw advertentie voor honden, weet u wel? En uh, toen dachten we zo, uh, kom, hè, we lopen eens langs om maar eens even te kijken. Alleen maar kijken. Natuurlijk, natuurlijk, ja, ja. natuurlijk. Aardig dat u gekomen bent. Ja, ja, ja, ja. Uh, zullen we dan maar eerst eens naar de boxes gaan? Goed, goed idee. Weer lopen, jongens. <laughs> nou, nou. Hoe is het, Ja, kan we gaan nou ja. ja, ja. ja, een rondje. Hoor. Ja, ja. Kijk eens even, kijk eens even, kijk eens even. Ja, lief zijn ze wel, hè? Ze ah, zien er goed uit, hè? Verstand van honden, meneer? Ja, oh, dat is te zeggen. Ik zie wel gauw of dat het goed zo het is. Ah, daar ben ik blij van, meneer. Want dan zult u wel gemerkt hebben dat de beste exemplaren alleen maar door nauwkeurig fokken ontstaan. Ja. ja, dat uh, was me ook al opgevallen. Ja. Let u nou eens op die slappe bek. Ja. En vooral op die stompe neus. Ja. ja, u weet dat ook wel niet waar? Dat duidt op een uitstekende stamboom. Ja, ja. En dan de huid. hoe die huid is ja. daar, daar achter de kop. al langs dat de laag. <laughs> zo, ja, alleen voortfelijk gefokte boksers. Die hebben er achter de kop die soepelheid. Ja, het is niet gek, hè. En wat zegt u van die poten, meneer? Goed geknipte nagels, stoere flanken... ...het zinnebeeld van volmaakte boxers. Huh? Eh... Uh, oh ja, ja, ja, net wat u hmm. zegt, ja. Gaan we nu naartoe? Naar de kokken spaniels. Aha. Kijk ja. jij, Kun je bijhouden, jongens, hè? ja. Lopen we niet te hard. En hier zijn we dan bij de kokken standaars. ja. ja. Een mooie kennel, als ik zo vrij mag zijn op te merken. Oh, ze zijn enig. Oh, kijk nou, kijk, kijk, kijk, dat kleine brutale. Oh, schattig is die en Ja, lieve. Ja. Zeg, euh, afgericht voor de jacht. Voor de jacht? Voor de jacht, hè? Oh, nee, meneer. Nee. Nee, wij fokken alleen maar honden voor de huiskamer, zal ik maar nou zeggen. Moet u dan een jachthond hebben? Bent u jager of zo? Uh, uh, jager, nee, nee, nee, nee. Nee, ik, uh, nee, nee, nee. Ik voel het zomaar. Ik zou ze best allemaal willen meenemen. Nou, haha, dat doen we nog eens van inzicht veranderen, hè? Oh, maar liever, zulke honden moeten hier als hart vertederen. Het zijn dotjes. Nee, ik vind eigenlijk die spaniel nog leuker dan die boxen. Oh. Nee. Heb je nog meer te tonen meneer? Gaan we gaan weer verder. Ik denk dat we naar de... Oh, ik zie al wat bij gaan. Oh ja? ja? Ja, ja, kijk eens even. Oh nee, kijk nee, nou eens. Franse poedels, oh, ja. Zijn ze niet lief? Ja, mevrouw. En nou, met beroemde stambomen. Hier, dit kleintje. Als ik u nou vertel dat de moeder drie keer kampioen in het landelijk concours is geweest. Nee, nee. Drie keer kampioen is ja. werkelijk uh -huh. niet te geloven. Uh, wat Hè? Oh! Ach, dat is een sierlijk hondje, hè? Oh, oh, oh. Is he, uh, uh, Pierre, de he. Hallo, hallo, hallo, hallo. Oh, oh. Franse poedels reageren ook op commando's in de eigen taal, meneer. Ja. Oh, oh, oh ja, ja, toch? Ja, dat is mm -hmm. Dat zou natuurlijk wel. Ga even mee naar binnen, een kopje thee drinken. No. Dat zal wel niet waar denk, oh, denk oh, ik. Nou, graag. Nou, kom, die deze kant uit dat ze Sila, kom hier, kom maar mammy. Zo so, zo. So. Jongens, Zo. ziezo, ja, Zeker, hè? Zie zo. Ja. Zo, en nou een lekker kopje thee met biscuitjes. Nou, fijn. hè? Lus jij wel biscuitjes, jongetje? Uh, als niet, vriend. Omdat oh, ik echt niet al die moeite hoeven doen, meneer Sanderson. Oh, helemaal niet, mevrouw Wilkinson. Helemaal niet. Ik vind dat er genoegen mensen ontmoeten die even van honden houden als wij. <laughs> ja. Suiker en melk zeker, hè? Uh, graag, meneer, meneer, meneer Sanderson. geef Laat toch, oh, oh, Laat, maar kinderen blijven kinderen, niet meer. U, u, u woont hier heel mooi, meneer Sanderson. Ja, hè? Ja, ja, wij zijn hier dan ook heel graag. Het huis is altijd in het bezit geweest van een adellijke familie. Zo. Wij, wij hadden vroeger thuis een hond, meneer Sanderson, die noemde Nelly. Ja. Woont u hier nou zomer en winter, meneer Sanderson? Jazeker, het hele jaar door. Oh, maar vindt u dat nog niet een beetje afgelegen in de winter? Oh, dat hangt er vanaf wat u bedoelt met afgelegen. Afgelegen van wat? In de winter is het hier buiten op het land best uit te houden. Maar nou, die, die hond hè, waar ik u net over vertelde, meneer Sanderson. Oh ja. Ja, ja Nelly heette ze, Nelly, maar dat heb ik, geloof ik, al gezegd. Uh, ja. Was een, uh, een Schotse terrier, hè? 100% Schots, ja. Weet uh, u bent dat u al lang hondenfokken, meneer Sanderson? Uh, een jaar of twintig. Ja, wij, uh, wij houden van het vak. Het fokken dan. Uh. Van honden in het betere soort, zal ik wel zeggen. Hè? En afgericht, hè? Ach, ja, ja. Die hond kon letterlijk alles en alles kranten de bus halen, op zijn achterpoten staan, een op de neus laten balanceren, alles zo, en alles. Zo, zo, hond. zo. Nelly heette ze, hè? Nelly, ja, hoe ja. weet u dat? Ja, hoe oh, zei, zei het, het net? Dat heb ik u dat verteld, ja, ja, ja. Weet u nou hoe we er kregen, die hond, hè? Nee, mijn, nee. Luister, mijn Dat heb je nog niet verteld. Nee, niet verteld, nee. Nou, mijn, mijn vader, mijn vader, die kwam als in de trein met een mijnwerker in gesprek. Hè? En toen heeft hij Nelly naderhand van die man gekocht. Nee. Ja, ze was maar een eh, nou kleintje, eens... nee. oh. kleintje, kleintje, dat wel. Yeah. Pa heeft er ook niet meer dan vijf gulden voor gegeven. Vijf gulden, nou ja, luister eens, dus je moet niet vergeten... dat sinds die tijd de prijzen wat enigszins veranderd zijn. Ja. ja, ja, dat geloof ik ook wel. Maar wat waar is, is waar, er gaat niks over de De vader van Nelly bijvoorbeeld was een greyhound. Meneer een greyhound. En lopen, en lopen als de wind. Werkelijk? Ja. Ja. ja. Wat voor soort hond zoekt u eigenlijk als ik niet te onbescheiden ben? Ach, niet meer dan een uh, alledaagse huistuin en keukenhond... Ja, die, die, bijvoorbeeld die boxers die u daar buiten hebt, hè? Nou, ik vind dat een geschikt uitziend soort hond, ja. En ik weet wat van boxers af, meneer. ja nou, ja, ze zijn zo met kinderen. Mm -hmm. Jazeker, ja, zeker Ja, een uitstekende bokser. Ja, zeg meneer Sendersen, hoe, uh, hoe zijn dus een beetje uw prijzen? Uh -huh. Ja, nou ja, nou, niet dat ik mijn kop maak over de prijs, wat zeggen vandaag, wat daar een paar tientjes niet uh -huh. Maar uh, hoe zijn nou die prijzen zo'n beetje? De boxers, meneer Wilkinson, om maar uh zo'n -huh. ruwe schets te geven, die uh -huh. komen in de buurt van 800 gulden. Uh -huh. uh, in de buurt van hoeveel? Uh -huh. Acht of negenhonderd gulden. Oh, en, en, en de, de andere rassen. Zijn die ook zo'n beetje die prijs? Ja, allemaal om en aan mij die prijs, ja. Ja, maar hey, u ziet wel, ze zijn raszuiver. Nazaten van kampioenshonden. Ja, uh, Jean, we zullen er toch nog eens uh, hey, over. Hè? Ja, we zullen er nog eens over ja. denken, meneer Sanderson. Ja, dat moet u doen. Ja? Ja, beslist. Ja, wij spelen met het idee toch een hond te nemen. Ja, ja, ja. Nou ja, waarom zouden we dan geen rashond nemen? Niet. <middels> MUZIEK de honden, hè? Hey, maar, mag ik vragen? Wat voor soort hond heb jij eigenlijk? Een hond? Yeah. Uh, nou, een... Uh... Ja, hoe heet je ook alweer een, een bouffier. Ah, oh ja, een bouffier, ja. ja. Oh, oh. En bevalt hij je wel? Oh, buitengewoon, ja, Zo. Buitengewoon, werkelijk prachtig. Je hoort hem gewoon niet, Psss. hè. Het is, ja, het is net een muis. Ja. En, en schandig, heel schandig. Ja, ja. ja, goed voor kinderen. Kleuren. Oh ja, heel geduldig, heel geduldig met kinderen. echt een vriend, hè. Kom er even in, dan kun je hem zelf zien. Ja, dat is een goed idee. Dat doe ik even. Ja, ja, ja, ja uh, uh, Rustig. Af, af, af. Ja, ik, ik, ik verzeker je dat die anders niet zo is, hoor. Er, er moet iets zijn wat er van steek heeft gemaakt. Het is waar. Het is zie je tegenwoordig niet veel meer, hè? Ja, ja, ja. het is wel een mooi dier, hè? Ja, ja, ja. Het is een deen, hè? Een deen, ja. We hebben hem al jaren. hè? Niet waar, oude jongen? Ja. Ze zeggen dat ze er moesten uitzien dan dat ze in werkelijkheid zijn. Is dat nou waar? Wel, nee, buldergewoest. Ja, dat Het zijn de rustigste dieren op de hele wereld. Zo, He? Niet waar, oude jongen? Ja. Hij is braaf hoor, ja, hij is braaf. Ja, ja, rustig is hij wel. hè. Ja, dat zeg ik toch immers. Ja. Geef hem maar een klopje. Wat? Geef hem maar een klopje. Oh, ja. Kopje. Kopje. Hij houdt toch van om vrienden te maken? Probeer, nou, proberen hè. Zo. Oude jongen. Zo. Nee. Muziek. Wat wil ik al aan zijn lieve honden, die terriers zijn er? Ja, neem me niet kwalijk, maar ik kan er niet verstaan, mevrouw Houten. Ja, hij wil geen schot ervan weten. Oh, ja, ja. Ja, mij verstaat er vanaf de terriers. Maar ja, hij was ook een beetje dood. Dat is duur, ik versta u niet. Hij was een beetje dood, zei ik. Oh, dat vond ik me niks. Wat zeg je, ik versta u niet. Ik zeg dat ik vond niet. Ja, we spraken er voorlopig niet meer over. Ja, rustig jij. Ik weet dan wel hoe we aan jou kwamen hoor. Ja. Laat me die geschiedenis van het begin maar vertellen, wil je? Ja, en ga je op de grond, de ja of te nee? Ja dus. Zoals ik dus al zei, we spraken er voorlopig niet meer over. Maar op een avond na het eten gebeurde dit. Hou hem, pap. Hm? Ah, pap, laat hem maar houden alsjeblieft. Nou, dat kun je beter eh? aan mama vragen. Rolly. Doe het maar. Tja, ik weet het nog niet. Je weet hoe ik erover denk, dat africhter en zo. ja, ik zou me er geen zorgen over maken als ik u was, meneer. Dit hondenras hoeft niet zo erg afgericht te worden. Oh, hoeft dat niet? Nee, nee, nee, kijk, het zit meer in het bloed, weet u. U hoeft ze geen zindelijkheid bij te brengen, want... Oh. Haal eens een dweil uit de keuken, Roddy. Ja, het zou de verandering van omgeving zijn, denk ik. Wat... Was het ook alweer voor een soort, zei u, meneer Barnes? He, een, een, een goudkuiper. Een goudkuiper? Nou, nu zie je maar weer eens hoe weinig wij eigenlijk van honden af weten. Ik heb er nog nooit van gehoord. En totdat ze in trek kwamen, had niemand ooit van een bokser gehoord. Ja, nou, dat wel. is waar, daar heeft meneer gelijk. Heeft maar, maar u kent de goudkuiper zeker, meneer Wilkinson? Oh, um... maar papi weet alles van honden af. Oh ja, papi is zo knap. Uh, ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik heb er inderdaad wel eens van gehoord. Uh, ik wist alleen niet dat ze zo... Gevraagd werden. Ja. ja, meneer, ja, meneer, ze komen weer hoor. Oh, waren ze vroeger geweld? Oh, mevrouw, neem ik niet kwalijk. Ik zal u zeggen, na de Eerste Wereldoorlog, hè, had elke vooraanstaande familie in Wenen een goudkuiper. In Wenen? Jazeker, jazeker. Het is een Oostenrijkse hond. Is het werkelijk? Oh, net als de Sint-Bernard? Uh. Uh. Oh ja, ja, ja. Net als de Sint-Bernard. Deze is alleen veel kleiner en lichter, hè. Dus hij kan niet in de sneeuw wegzakken. Ja, het is wel een klein hondje. Daar ben ik wel blij om. Ja, ja, een heel kleintje. Wordt zeker niet groter dan een centimeter of dertig. Oh, oh, oh. Het is wel een schatje. Ja, het is een leuk hondje, dat moet ik toegeven. Hoe oh, kunnen we hem nou niet houden, pap? Alsjeblieft. Ja, ja. Uh, hoeveel uh, vraagt u ervoor, meneer Baumt? Nou, als mijn vrouw wist dat ik bezig was een van die honden te verkopen... zou ze me ik weet niet wat doen. Maar omdat de kinderen er zo gek op zijn... kunt u hem hebben voor, uh, voor 150 gulden. Hmm. 150 gulden. Hij ziet er erg lief uit. 150 gulden. Nou ja, in elk geval klinkt het heel wat redelijker... dan de prijzen die we opkregen in sommige luxe kennels. Kijk meneer, de moeilijkheid met die veelgevraagde honden vandaag de dag is... krijg je ja... Dan nee, een hond met een goed karakter. Voelt u wel? Ja, daar kan ik in komen. Ik ja. verzeker je, als ik een kennel zou hebben, dan ging er bij mij geen goudkuiper onder de 700 gulden de deur uit. Ja, ja, ja, dat zou u zeker kunnen doen. ja. Goed, meneer Baans, we nemen hem. afgesmoken afgesloten. Uh, uh, nee, dat halsbandje en de riem krijgt u weer bij cadeau. Dat is Ach, heel erg ah, vriendelijk van u. Graag gedaan, mevrouw, uh, graag gedaan. Ongelooflijk, ja, ja. Nou, dat was wel een gelukkige ontmoeting, hè, daar in die bus. Ach, heb je daar, meneer Baans, leren kennen? Ja, ja, toen, ja. toen eh, ik met Hugh Cameron over honden zat te praten, hè, toen zat meneer Baans hier, die zat vlak achter Ja, mm -hmm. ik kon er echt niets aan doen dat ik de stem van uw man kon horen, mevrouw Wilkinson. <laughs> nou, ik vroeg zo aan Hugh wat je nou eigenlijk moest doen om een goede hond te krijgen. Nou, dat hoorde ik dus, en ja. zodoende wachtte ik tot die vriend van uw man de bus uitging. Nou, en, uh, toen heb ik hem aangesproken. Ja, toen kwam u naast me zitten, ja, ja. <laughs> nou, daar hebt u het eigenlijk al van goed aan gedaan, hè? Zeg, ik moet niet aan denken wat ik bij zo'n kennel betaald zou moeten hebben. Je kunt vandaag de dag niet voorzichtig genoeg zijn bij wie je wat koopt. En zeker wanneer het honden betreft. Volkomen waar. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Ik ben zo blij dat je eindelijk een hand hebt gezien. Kinderen zijn dol op handen, hè? Wat is dit dan voor in? een? Een goudkuiper. Een goud wat? Kuiper. K-U-I-P-E-R. Een goudkuiper. Het is een Oostenrijkse hond. Is het werkelijk? Het is een soort dat erg gewild is. Oh ja. Oh ja, erg. Wat is dat voor een hond, Rabbi? Een uh, goudkuiper. D dat is een hond uit Oostenrijk. En, en die redt mensen, hè? Oh. En hij is zo klein dat hij geen handwien kan maken als, als hij de sneeuw op de toppen van de bergen loopt. Oh ja, uh, ja, ja. Ja, hij is zeker klein, vind je niet? Uh, en eh, als ze nou ergens een telefoondraad in de bergen willen hebben, hè, ja? dan binden ze het ene eind aan de goudkuiper vast. En dan sturen ze hem de bergen in door de sneeuw. En dan is daar een man, hè, en, en die maakt de draad los. En die bindt dan aan de goudkuiper Nou moet ik nog eens even duidelijk zeggen hoe dat ras van die hond van jou heet. Een goud hoe? Kuiper. Goudkuiper. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, nog nooit van gehoord. Van een goudkuiper niet. Nee, een van de beste rassen ter wereld. Oostenrijkse, begrijp wel? Zo, zo? Ja, zeker. Oostenrijkse sneeuwhond. Na de Eerste Wereldoorlog waren ze erg gewild. Dat zijn ze jarenlang gebleven. Is het waar? En uh, waarvoor was dat dan? wel? Oh, op de prijs, vermoed ik. Hm, de prijs? Is het een dure hond? Ja, dat wel. Ja, ja, ja. Nou, voor de goedkoopste betaal je toch altijd nog een gulden of 700, 800? Zoveel? Ja, zeker. Het is ook een zeldzaam ras, moet je niet vergeten. Ja, dat moet wel voor die prijs. Onder ons gezegd, ik heb er niet zoveel voor betaald, hoor. Oh nee? Wel, nee. Kijk, dat zit zo. Op een avond zit ik in de bus en ik kom zo in gesprek met Hugh Cameron over honden. Enfin, achter me zit een snuiter, Baans bleek die man te heten... die me aanspreekt zodra Hugh de bus uit is. En nou kun je me geloven of niet, maar hij had nog twee jonge goudkuipers te koop. Na een poosje zal hij wel aan het mandje gaan wennen. We moeten er alleen een paar dagen op letten. Zeg, Patrick, hmm. wat is dat voor een boek? Ja? Oh, dat boek, dat uh, gaat over honden. Ik heb het van Hugh Cameron geleend. Hoe heet het? Hier, lees maar. Handboek voor hondenfokkers. Hondenfokkers. Heel interessant boek. Ja, dat hmm. zal wel. Zo, waar zoek je eigenlijk naar? Nee, zoek ik naar? Wat niks bijzonders? Nee. Alleen maar uh, een beetje bladeren. Als je soms mocht zoeken naar de goudkuiper, dan zul je het niet vinden. Ja, nou, niet vinden. Wat, wat bedoel je nou? Omdat er niks over in staat. Ja, maar kijk, ik bedoelde... En de nee. reden waarom je er niks over vinden zou, is omdat zo'n ras niet bestaat. Wat? Ik ben vandaag bij dokter Honeywell geweest. wie viete wereld is dokter Honeywell. De dierarts. En hij weet van honden minstens evenveel af als welke fokker dan ook. Natuurlijk, hij gaat al zo'n dertig jaar met honden om. Dat kan allemaal best waar zijn zien, maar niet met dit soort hond. Hm. <laughs> en dat de goudkuiper niet zou bestaan was een waanzin. Onze hond is een goudkuiper, een Oostenrijkse hond. Lieve schat, ja. het is een ordinaire bastaard. Ach, doe maar Ach, jawel, er zit een beetje van dit deur en een beetje van dat... en een groot beetje van een terrier. Lieve schat, die dokter moet het mis hebben. Baans zal het toch zeker wel weten? Vriend Baans heeft ons een bastaard aangesmeerd. Dan nou eens even naar Reden, Hier dit, dit boek, dit boek, dat is... Wacht, nou ja, goed, dit boek zou je wel overtuigen. Nou goed. Wacht, laat ik eerst even bij de index kijken, hè? Mm. Even zien. Denk ze toch, denk ze toch, Duitse toshond, doordraai, doordraai, doordraai, doordraai, doordraai, doordraai, doordraai, hier, E, F, G, Golden Setter, Greyhound, Jack Hals. Nou, zie je het nou? Ach nee, ik heb er natuurlijk over het hoofd gezien. Laat ik het nog eens even overlezen. Denk ze toch, denk ze toch, denk ze toch, denk ze toch, was dat, Duitse toshond, dat moet niet wezen, maar doordraai, doordraai, door ja, G, Golden Setter, Greyhound, Jack wat heeft meneer Baans ons verkocht? Een bastart. Daarom hebben we dit gedierte zwendel genoemd. Toen hij begon te groeien, wist niemand waar het end zou zijn. Maar ja, wat we wel zeker wisten, was dat hij groeide. Ja. Ook dat was een reden om een zwendel te noemen. Hij had ons namelijk de oren van het hoofd. Per dag drie uitgebreide maaltijden en dan nog om koekjes bedelen als we naar bed gingen. Die hond had altijd honger, hè. De zaak is dat hij meer had dan ik. Maar oh, dat oh, oh, oh, oh. nou, is toch de waarheid niet waar. Hè? Wat heb je allemaal gehad voordat wij vanavond samen naar de studio gingen? Hè? Een diner van drie gangen: vlees, rijst en pudding. Oh ja, oh ja. Ook nog een half pak hondenbrood. Ja. Ja, goed. Zoals ik dus al zei, hij groeide en hij groeide. Maar dat was niet het ergste. Het was meer de wijze waarop hij volwassen weg, die ons grijze haren bezorgde. Maar dat schijnt bij het proces te beguren. Oeh, kan je hond nou zijn. Laat is het. Zitten. Twee uur? Ja. Nou, nou, nou, nou. Hij is sinds elf uur al op show. Blijf jij luisteren? Ik hm. zal de beste proberen. Ga jij maar slapen, hè? Ja. Even wakker blijven. Maak, maak je me wakker als er is? Ja, rustig. Hmm, hmm, hmm. Wat nou weer? Daar heb je hem. Waar dan? Ja, dat weet ik niet. Ga jij nou naar beneden, maak ja. de buitendeur open. Ja, ja, ja, ja. O, wat zijn we sloffen weer? Onder de stoel. Onder de stoel. Nou, Nou, even kijken. Zwendel, hierheen Zwendel. Waar zit je nou? Zwendel. Zwendel. Heb je hem nou? Nee, eh? ja, dat snekt gat. Gat wat ja, gat? Nou, dat gat in de straat natuurlijk. Waar die kerels vandaag aan bezig waren. Hij is erin gevallen. Nee. Ja, ja. Oh, oh, heeft hij zich pijn gedaan? Nou, nee, dat lijkt wel een neurig. Maar weet je, die, uh, dat gat, dat is nogal diep. Hij kan er met gemogelijkheid naar uit. Oh, wat moeten we nou doen? Ja, geef eens een touw. Ja, Taal. geef eens een touw. Dan dus zal ik dat gat ingaan. En mm. zal ik hem beneden aan het touw vastbinden. Dan moet jij hem bovenop hijsen. Ja, ja, dat is goed. Ik zal even wat kleren aanschieten. Dat hoeft niet, Jean. Dat hoeft niet, dat hoeft niet. Op dit uur van de nacht is er een sterveling te bekennen. Als we er nou een beetje rustig en stil doen, hè, dan zal niemand er iets van merken. Weet je, laten we onze kamerjas aantrekken, trekken, zo, dat gat is vlak bij ons huis. komen. Oh, aan. ik ben het klaar. Er wacht hier voor Hier is wat touw. Oh, is... hm. Heb je niet koud? Helemaal niet. Het is zacht weer. Een ja. leuk werkje eigenlijk. Hm, Zwem maar uit. Nou, daar is nou dat goud. Hier, daar, daar. Hier. Oh, zwendeltje. Zwendeltje, stil. Niet zo blaffen al, jongen. We komen je redden. We hebben een touw. Eerst gaat het hier alsjeblieft. Ja, ja. Mooi, dan zal ik dat ene end aan die lantaarnpaal binden. Ga ja. maar hm? omheen. Zit het? Platte knoop, ja, aan de muur. Zo. Nee, die zwendeltje, niet zo tekeer gaan. We hebben heel gauw weer boven hoor. Maar dan moet je wel stil zijn. Ja, en ja, jij, jij moet ook stil zijn, stil nog maar, maar, want dan ga ik naar beneden. Je mag wel voorzichtig zijn. Ja. Het lijkt nogal diep. Hou vast hoor. Ja, ik zal wel uitkijken. Pas op hoor. Ja, ja, ja. Gaat-ie, gaat-ie, gaat hij, gaat-ie. Pas gaat ja? op, pas op, pas op, op. Gaat het? Rustig op, rustig op, rustig op, rustig op. Ja, zakken maar, zakken, zakken, zakken, ja. zakken. zakken. Goedendag. Oh, goedendag, oh, oh, oh, oh, agent. Aardigheid? Ah, Dat is te zeggen, nee. Ik bedoel, ja, het is meer onze hond, begrijpt u wel. Hij is in dat gat gevallen. Sowieso, erin gevallen. Wie, wie is dat daar beneden? Mijn man. Hij is hem nagegaan. Hm. Is er wat gebeurd? Kan ik helpen? Onze hond is in dat gat gevallen. Ja, die dame, dat man, is dan naar beneden gegaan. Mevrouw Wilkinson... Dat, wat, wat is er gebeurd, mevrouw Snapbaas. Uh, Onze hond? Huh? Gevallen? Gat? Ja, ja, en mevrouw's man zit er ook in. Oh maar er staat op zijn minst twee voet modder in die put. Het is wel verwikkeld. Ja, ik hond in gat gehouden. Ja, nou is mijn man hem achterna gegaan. Ja, de man van, van deze dame zit op de boeien. Alles goed, moestal. <middell> Hé, ja. Ja. Haal hem erop, uh, wat geeft u mij dat touw maar, dame? Ja, ik zal aan gaan helpen. Dus ja, meer eh, mannenwerk. Ja, oh, nou, om nou goed te begrijpen, wie hier, zit er nou wel aan dat touw vast? Die hond of uw man? Die, nou, dat, dat is wel. een touw. Ja. Ja. ja. Dat is een behoorlijk hè? Ja, dat het Be Behoorlijk, ja. Nog één weer hier. Ja. ja daar, daar komt die. Ja. Of dat even een zware hond is. Yes. Ja, ja, daar is ze. Maar dat is de hond niet. Nee, dat is meer speciaal uw man. Oh, maar wat is er nog gebeurd, liefste? En waar is Zendel? Het is helemaal onze hond niet die daar beneden zit. Het is de hond van een ander. Een hondenleven. Al dus deze aflevering van de Wilkinsons. Jan Borkes was Roderick Wilkinson. Wiesje bouwmeester Jean. Nina Bergsma Roddy. Annemarie Dupont van Ees. Sheila. Dries Krijn de hondenfokker. Alex Vaassen junior Harry. Dick van het Zand Frank. Dick Scheffer Tom. Ingrid van Benten. Mevrouw Bounty. Rien van Noppen. Barnes. Giel de Kruif agent. Hans Simonis chauffeur. En Dogi Rugani mevrouw Snodgrass, regie Johan Bodegraven.